Het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Jeroen Tjefkema met het NOS Journaal. Om half elf vanochtend had 7% van de kiezers een stem uitgebracht bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is 1% minder dan bij de verkiezingen vier jaar geleden, meldt onderzoeksbureau Ipsos. De uiteindelijke opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 was 55,9%. Voor de Provinciale Staten en de waterschappen kan nog gestemd worden tot 9 uur vanavond. In Frankvoort is het tot ongeregeldheden gekomen tussen linkse betogers en de politie. Volgens de politie zijn er 80 agenten gewond geraakt doordat er bijtende vloeistof naar ze is gegooid. Demonstranten protesteren in Frankvoort vanwege de opening van het nieuwe gebouw van de Europese Centrale Bank. Ze zijn het niet eens met de crisispolitiek van de ECB. Zo'n 350 mensen zijn opgepakt. In Afghanistan zijn zeven burgers omgekomen door een zelfmoordaanslag met een vrachtwagen vol explosieven. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslag was in de zuidelijke provincie Helmand en was gericht tegen overheidsfunctionarissen. De Afghaanse veiligheidsdiensten lanceerden een maand geleden een nieuwe operatie tegen onder meer de Taliban in de provincie. De vermiste jongen van 9 uit Utrecht, voor wie vannacht een Amber Alert is uitgegeven, was bij een vriendje blijven slapen. Dat was hij volgens de politie vergeten tegen zijn ouders te zeggen. Vanochtend kwamen de jongens weer op school, waarna de politie werd geïnformeerd. Het gaat weer goed in de metaalsector en daarom eisen de vakbonden voor de 140.000 werknemers een loonsverhoging van 3%. Volgens de FNV tonen de recordresultaten van bijvoorbeeld ASML en NXP aan dat het weer goed gaat. De onderhandelingen tussen bonden en werkgevers beginnen volgende week. De Italiaanse voetbalclub Parma komt steeds verder in de problemen. Vanochtend is voorzitter Manenti gearresteerd op verdenking van het verduisteren en witwassen van geld. Parma kampt met grote financiële problemen. De spelers wachten altijd op hun salaris en de club staat op de laatste plaats in de Serie A. Een paar weken geleden was er zelfs te weinig geld om de spelersbus in te zetten. Het weer veel zon. In het zuidoosten en oosten kan het 17 graden worden. Aan de kust een stuk frisser. Dit was het NOS vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sean Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 ik heb nog met haar staan, Vrijen, in, in de Grote Straat. Ik zeg, Nou, ik ook. Wa waar precies? In een donker steegje. In het, nou, ik ook. Hoe laat was dat? Ik weet het nog precies. van, De kerktoren sloeg elf keer. En jij? Ik vrees dat we met elkaar hebben staan, Vrijen.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 Kieran, Thinking Out Loud was dat. Uh, lekker gezellig plaatje. En we gaan uh, even door met... Zommer uh, of winter ja. Altijd weer ZFM. Let me down easy, easy Shepard. En je krijgt zo het recept. Over een minuutje of vijf, zes komt het recept. Dus uh, ga maar voor klaar zitten met pot en pen. Komt allemaal goed. Let me down easy.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 En dat was uh, Rihanna, samen met uh, Kierno West. En dat, nummer, dat heette uh, For Five Seconds, met op gitaar Paul McCartney. Ja, en uh, wat er nog meer zei, Paul McCartney natuurlijk 7 en 8 juni, hè, weet het. Uh, zijn ze, is hij uh, te zien in het Zingo Dome. eerste concert was vrij snel uitverkocht. En zodoende dat er een tweede concert bij komt. Dat allemaal dus ook nog een keer. Gezellig.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 En uh, we gaan weer lekker eten hoor, dames en heren. Ja, we gaan weer lekker eten. Let u maar even op. Uh, we kunt het natuurlijk allemaal straks weer rustig nalezen op uh, onze Facebookpagina. Daar komt het allemaal keurig netjes te staan. Het gaat vandaag om een lente-stampotje met ertjes en ham. Het is een hoofdgerecht. Het is geschikt voor vier personen. En het is 450 kilocalorieën voedingswaarde. Nou, dan weten we dat ook gelijk. Huh? Ja makkelijk dat je dat weet. Goed, de ingrediënten die u voor nodig heeft om dit heerlijke lente stampotje te gaan maken 600 gram stampot aardappelen, stamppot aardappelen 450 gram doperwten extra fijn, uit de diepvries mag, dat is lekker 100 gram uh, nieuwe ham of rauwe ham, Jan, ze zeggen het nou goed, dat is niet meestal allemaal in de war 100 gram rauwe ham 1 eetlepel zonnebloemolie ja Twee uh, knoflook dan 150 gram tuinkruiden soepgroenten. 200 gram witte kaas 45 plus en dat zijn de dingen die u nodig heeft en nou gaan we het klaarmaken ja, nu gaan we het bereiden Oeh! kook de aardappelen in ruim water met zout in 16 minuten gaar voeg na 11 minuten de dopertjes toe en kook 5 minuten mee snijd ondertussen de ham in stukjes verhit de olie in een koekenpan en bak de ham in 5 minuten op middelhoog vuur krokant. Snijd de knoflook fijn, voeg samen met de soepgroenten toe... aan de hamstukjes en bak 5 minuten mee. Verkruimel ondertussen de witte kaas. Giet de aardappelen en uh, de ertjes af en vang één kopje kookvocht op. Stamp de aardappelen, uh, ertjes en de helft van het kookvocht tot puree. Schep de soepgroenten met de ham en de helft van de kaas. Door de stampot en voeg eventueel extra kookvocht toe. Bestrooi met de rest van de kaas. Nou, ik zou zeggen jongens, dat ziet er lekker uit. Water loopt mijn gezicht weer in. Heerlijk. Dus dat kan alleen maar lekker zijn. Nou, u kunt het straks allemaal nog een keertje rustig nalezen op onze Facebookpagina. Hè? Dat kan allemaal. Uh, daar staat het allemaal op. Uh, www.facebook.com uh, uh, Zandvoort luncht. Jawel. Dat kan allemaal. Dus uh, eet smakelijk. zou ik zeggen. Let's yeah. share. If I If I could turn back time. If I could turn back time.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 van een heerlijk nummer. een van de beste nummers vind ik die ze ooit heeft opgenomen. Share. En dat, dat heet dus... If I Could Turn Back Time. Effortless. Like a billion dollar trust is just about to open up. En dat was effortless. Jawel. En wij gaan door met Kovax. Heel apart nummer. Kovax. Nederlandse dame, heel aparte stem. Nummer heet Digger. Digging. Look here, there's something to know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 stories I'm told See you next time. Ja, en dat was dan uh, Kovacs en dat uh, num. Sst. Zo, stil. Je bent niet aan de beurt. Uh, het, uh, wat wil ik te zeggen? Oh ja, dat was Kovacs en dat, nummer, dat heette Digging, dat is een aardige dame hoor. Die Kovacs, uh, ze hadden zelfs bij de muziekopleiding gezegd van: uh, Ga maar weg, want dat hoort nooit want met jouw stem. En nou, het, nu is het een, uh, een zeer belangrijke dame die, uh, die ook nog eens een keertje helemaal je muziek maakt. En daar gaat het van rekening om. Nu maar, ZFM voor Zandvoort en de regio. Ja, en dan is het natuurlijk tijd voor het uh, regio-nieuws, Ja, we gaan het regionieuws nieuws doen. <laughs> het regio-nieuws, dat is heel gezellig. Oké, okay. even de pampieren erbij en allemaal weer goed. Voor het laatst was er op 11 augustus 1999 een zonsverduistering in Nederland te zien. Op vrijdag 20 maart, tussen uh, half tien en uh, twaalf minuten voor, el, uh, voor twaalf, is er een herhaling van dit fenomeen. De maan schuift vanaf de aarde gezien voor de zon langs. In 1999 was er een totale zonsverduistering, maar die truc gaat vrijdag in Nederland niet op. Nu zal ongeveer 84% van de zondiameter bedekt zijn. Om circa 10.37 uur 37 is het hoogtepunt. Daarvoor is een eclipse te bekijken die aan de rechterzijde van de zon steeds groter wordt. De, het spektakel duurt ongeveer 2,3 uur. Omdat de maan ten noorden van de zon schuift is de verduistering in het noorden sterker. Reden voor de liefhebbers om eh, vorige week onder andere vanuit Amuiden de boot naar Newcastle te nemen om vanuit die stad in noordelijke richting verder te reizen. Zonder speciaal brilletje tegen de zon inkijken is niet aan te bevelen. Wie geen bril heeft, kan het ook met een cd'tje doen. Ja, dat kan ook. Je kan ook een cd'tje gebruiken. Momenteel gaan er elke week 273 kratten voedsel... naar klanten op eh, 10 uitdeelpunten in Zuid-Kennemerland. De voedselbank Haarlem, die volledig draait op vrijwilligers... staat woensdag 18 maart stil bij haar tienjarig bestaan. De vrijwilligers worden dan in de watten gelegd en in het zonnetje gezet, als het schijnt. In Zandvoort maken 24 gezinnen gebruik van de voedselbank. De bestuurster van een auto is gistermiddag gewond geraakt... bij een aanrijding op de Zandvoortse weg in Aardenhout... Rond 16.15 botste een busje ter hoogte van de verkeerslichten bij de van Vollehovenlaan op zijn voorganger. Ambulancebroeders hebben de bestuurster van de aangereden auto eerst de hulp verleend. Hij is voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Een kind dat als passagier in de auto zat kwam er met de schrik vanaf. Ook de bestuurder van het busje raakte niet gewond. Wel liepen bij de voertuigen flink schade op. Hakim, bekend van Zesamstraat, is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk... op de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Hij werd door op zijn scooter aangereden door een auto. Hakim maakte een flinke klap... en kwam via de voorruit van de auto op straat terecht. De Nederlands-Algerijnse artiest... is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht... Zowel de scooter als de auto raakt flink beschadigd. De toedracht van het ongeluk is onduidelijk en wordt nog onderzocht. Oh, dan gaat hier weer het fout. dat is niet Ja, zo is het goed. Wat wil ik dan zeggen? Oh ja. Meer dan 100 DJ's staan dit jaar op het programma van Dance Valley. De 21ste editie van het festival in recreatie, een recreatiegebouw sparen recreatiegebied. Sparenwoude vindt plaats op zaterdag 1 augustus en biedt extra ruimte aan liefhebbers van harde dansstijlen. Dat maakt de organisatie UDC dinsdag bekend. En je kunt toch gewoon weer over de zeeweg rijden? Afgelopen zondag werd er nog beweerd dat je de kans loopt om vallende bomen op je auto te krijgen... meldt de gemeente de Bloemendaal nu iets anders. Tussen 16 en 20 maart zouden de populieren aan de zeeweg gekapt moeten worden vanwege afgestorven takken. De zeeweg moest al deze tijd afgesloten worden. Maar door een verandering van de werkwijze is deze afsluiting vanaf vandaag weer opgeheven. Zo worden nu vanaf het fietspad, eh, ze worden nu vanaf het fietspad geveld. Maar dat is alleen het zuidelijke fietspad. Dus fanatiekelingen of hun stalen ros kunnen gewoon aan de andere kant van de weg terecht. De dode takken en gekapte populieren zullen dus niet meer het wegdek richting Bloemendaal aan zee ontsieren. En mocht je nu een dagje vrij zijn, dan komt dat heel mooi uit, want het is schitterend weer. Nou, een je over even. En je hoeft dus geen eh, takkenend om te rijden. Maar dat sloeg nog op die zeeweg natuurlijk. Maar mooi weer? Nee. Dat is het niet. Weer of geen weer. ...zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er heeft hebben het allemaal gemerkt. De dag begon op veel plaatsen in nevelen gehuld. Een combinatie van zon en iets meer wind zorgt ervoor dat de mist snel optrekt. Het wordt dan ook een, een, een, een zonnige dag. Door een iets aantrekkende noordwestenwind wordt het wat minder warm dan gisteren. De zonnige dag is niet hier hoor. Maar met 11 tot 13 graden is het nog steeds aangenaam net weer. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen. En het blijft droog. De wind is matig uit het noorden. En de temperatuur daalt naar 5 graden. Even een kleine aanvulling: dat. We eh, zien Noord-Holland en Zuid-Holland nog wel last. de hele dag last zullen houden van de hoge bewolking en de mist. Hoorde ik net. Dus geen. Uh, geen, uh, geen lekker weer vandaag. Eén zonnetje. Misschien morgen weer. Je bent maar nooit. picnic plan for you and me was dat? De man heet Hozier. hier dus. From Eden, en uh, er is nu een meneer die, uh, die wil uh, uh, leren dansen. Ja. Nou ja, oké. Okay. Ik ga het hem niet vertellen, hoor. Doe het maar. Teach me how to dance with you. Causes. Al 25 jaar, het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het En jij beleeft het alleen op CFM. 25 jaar, Z FN, Ik Be a preacher when your soul is down Ik kan be loyal On a witness stand I'll never love you like I can can Ik be a stranger You gave a second plan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 Maybe he's a mantra. Keep your mind. I love your demons Like death can. If you're self-seeking An honest man You stop deceiving Lord En dat heeft gelijk, eigenlijk. Ja, en dit like nou, zijn de Beatles. Oh, ho, oh, oh, ho. Ja, dat was het. And your bird can sing van het album Revolver. Ja. 1966 was dit nummer: uh, And Your Bird Can Sing, geschreven natuurlijk door John Lennon. En dit zijn. Uh, we gaan door met die uh, Imagine Dragons. We hebben het uit Shots.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 Van uh, Doten met zijn hit. Hungry, als het ware reeds. En we zijn, ik zei het al, toegekomen aan het einde van uh, dit programma. Ja, het is niet anders. Hè. Maar ik ben er nog twee uur, hoor. Ik zit hier nog twee uur. Dus uh, met uh, een paar LP's nog voor de vernieling. Eerst even naar het nieuws en het weer van, uh, van twee uur. En ik zie u zo weer. Tot zo bij de Vinyljaren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.